7 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Syriërs vrezen vergelding leger, 24 uur staking bij OV Amsterdam... en Kruif en Davids in raad van commissarissen Ajax. In Syrië groeit de angst dat het leger keihard zal terugslaan... na berichten dat gewapende opstandelingen zeker 120 agenten hebben gedood.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 Begin jaren 80 werd een gewapende opstand in de stad Hama meedogeloos de kop ingedrukt op bevel van Hafez al-Assad, de vader van de huidige president. Zo'n 30.000 mensen kwamen daarbij om het leven. In Amsterdam is de staking van het openbaar vervoer begonnen. De hele dag zullen er geen trams, bussen en metro's rijden. Acties gericht tegen de voorgenomen aanbesteding van het stadsvervoer en de geplande bezuinigingen. VVD-minister Schultz van Hagen verlaagde die gisteren nog wel. Van 165 naar 142 miljoen euro. Maar de bonden vinden dat nog steeds buiten proportie. Volgens hen verdwijnen er ook dan tram- en buslijnen en een groot aantal banen. Opmerkelijk is dat ook de Amsterdamse VVD-wethouder Wiebes tegen de plannen is. En zich daarmee dus keert tegen zijn eigen minister. Morgen wordt er gestaakt in Den Haag. Donderdag is Rotterdam aan de beurt. Een transport met Nederlands kernafval bestemd voor Frankrijk kan doorgaan. De Belgische gemeente Gent heeft een kort geding om het transport te verbieden verloren. De Gentse burgemeester stelde dat het niet veilig is... om een trein met uitgewerkte splijtstofstaven door zijn gemeente te laten rijden. Het is voor het eerst in vijf jaar dat er weer een kerntransport... van de centrale in Borselen naar de Franse opwerkingsfabriek bij La Haque gaat. De containers zijn gisteren al klaargezet voor het vervoer... Maar hoe laat de trein vertrekt is niet bekendgemaakt. Actievoerders van Greenpeace hebben zich vanochtend in Zeeland vastgeklonken aan het spoor om het transport te verhinderen. De Amerikaanse politicus Anthony Weiner heeft na wekenlang ontkennen toegegeven dat hij een pikante foto van zichzelf op Twitter heeft gezet. Op de pagina van de populaire democraat was een close-up foto verschenen van het kruis van een man in onderbroek. De foto werd verstuurd naar een 21-jarige studente, maar was voor alle ruim 50.000 volgers van Wiener te zien. Amerikaanse media doken massaal op de rel rond Wiener, wiens naam ook een bijnaam is voor het mannelijke geslachtsdeel. De getrouwde politicus hield lang vol dat zijn Twitter-account was gehackt, maar hij geeft nu toe dat hij de man op de foto is. Hij biedt zijn excuses aan voor wat hij een grote fout noemt, maar hij stapt niet op als lid van het Huis van Afgevaardigden. De politie in Montenegro zegt dat ze een kopstuk van de beruchte juwelendievenbende de Pink Panthers heeft opgepakt. De verdachte is een Servier en werd gearresteerd op verzoek van de autoriteiten in Zwitserland. Die zochten hem vanwege een grote juwelenroof in dat land. De Pink Panthers worden verantwoordelijk gehouden voor meer dan 120 juwelenroof over de hele wereld... en staan bekend om hun vaak spectaculaire werkwijze.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 De veiling worden ook andere attributen van de overleden popster geveild. Zoals een glitterhandschoen en een pruik. De opbrengst van de veiling gaat naar een dierenpark. Waar nu twee Bengaalse tijgers leven die eerder van Michael Jackson waren. De entree van Johan Cruijff in een officiële functie bij Ajax is aanstaande. De ledenraad van de Amsterdamse club heeft ingestemd met de vijf kandidaten die zijn voorgedragen voor de nieuwe raad van commissarissen. Behalve Cruijff komt ook onder andere oud-international Edgar Davids in de raad. Voorzitter wordt de ondernemer en hoogleraar bedrijfsstrategie... Steven ten Haven. De nieuwe raad van commissarissen van Ajax treedt in functie... zodra de aandeelhoudersvergadering de Vijf Leden heeft benoemd. En dat is op zijn vroegst over 42 dagen. Het weer. Eerst vrij veel bewolking met in het zuiden af en toe zon. tot 20 tot 23 graden. Aan het eind van de middag, vooral in het oosten kans op een bui. Vanavond meer bewolking en vanuit het zuiden buien. Mogelijk met onweer. Morgen trekken die buien dan naar het noordoosten weg en dan klaart het op. Het wordt dan wel iets frisser. ADB-verkeersinformatie. De files zijn wat korter dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat in totaal 25 kilometer. De meeste staan in de Randstad. De langste files op de A8 richting Amsterdam voor Knoppenkoenplein 5 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en Waterberg, 8 kilometer. En tussen Vendraai en Blerik rijden door een seinstoring geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Wiebe, leg jij onze luisteraartjes eens even uit waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegrainde spaarzintjes kunnen als ze het nodig hebben. Jort, je hebt helemaal gelijk.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Nou, we hebben inmiddels alle groenten wel gehad, hè? Nog steeds weten we helemaal niets over de bron van de EHEC-bacterie. De landbouwsector in Nederland wil geld zien. Dat gaan ze zo vertellen bij ons. Maar eerst naar het zeer onrustige Syrië. De regering daar heeft gezworen genadeloos af te zullen rekenen met degene die verantwoordelijk zijn voor het doodschieten van zo'n 120 veiligheidsagenten. Dat zou volgens de Syrische staatstelevisie zijn gebeurd in de stad Yisr al tsugur niet ver van de Turkse grens. Bewoners van de stad vrezen nieuw bloedbad. Daar gaan we over praten met Marjolein Wijnings, ze is programmaleider Midden-Oosten voor IKV Pax Christi en volgt vanuit Jordanië de gebeurtenissen in Syrië op de voet. Mevrouw Wijnings, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die berichtgeving via de Syrische Staatstelevisie. Wat, wat kunt u daarover zeggen? Hoe moeten we dat inschatten? Nou, de Syrische Staatstelevisie moeten we niet beschouwen... als een betrouwbare bron van informatie. De afgelopen maanden heeft die eigenlijk alleen maar propaganda verspreid... en heel veel onwaarheden. Dus ook in dit geval moeten we daar grote vraagtekens bij zetten. Wat zou er dan wel gebeurd kunnen zijn? Um, nou, wat er... Precies gebeurt weten we natuurlijk niet, maar er zijn wel uh, aanwijzingen uh, van de, wat er de afgelopen maanden is gebeurd uh, die ons kunnen zeggen wat er mogelijk aan de hand kan zijn. Um, ten eerste zijn er veel verhalen over uh, soldaten of militairen die, die weigeren orders op te volgen. Die weigeren op de burgerbevolking te schieten. In mm -hmm. derda is het ook uh, gebeurd en er zijn toen ook twee onderdelen van het leger. Eén geleid door de broer van de president en een ander uh, onderdeel zijn toen tegen elkaar gaan vechten, schijnt. Nou, zoiets zou aan de hand kunnen zijn: dus dat die 120 doden, als die er überhaupt zijn, um, dat die uh, door onderling gevecht tussen het leger gevallen zouden kunnen zijn. Ook trouwens, op de Syrische staatstelevisie hebben ze dus wel beelden laten zien van die uh, gedode terroristen, zoals ze dat dan noemden. Maar er zijn geen beelden vertoond van de, van de gedode militairen. Hm. Nou, een ander verhaal is dat er, uh, een andere mogelijkheid is dat er uh, inderdaad wel uh, mogelijk gewapend verzet plaats heeft gevonden door de burgerbevolking. Maar dat zal dan nooit zo grootschalig geweest zijn. Dat er, uh, dat er 120 militairen zijn gedood. Tot nu toe is de, zijn de demonstraties en zijn de protesten volledig uh, vreedzaam. Er zijn een paar incidenten geweest waarbij ooggetuigen wel hebben gezien dat de burgerbevolking heeft geprobeerd zich te verdedigen en heeft geschoten. Maar dat was dan uh, in Takalach bijvoorbeeld. Dan betekent dat betekent dat ze een paar pistolen hadden. Nou, daar, daar dood je geen 120 militairen mee die met, met tanks en met, met helikopters de stad aanvallen. Het is al een paar dagen gaande, deze aanval op, uh, op en Sjeroor. En um, ja, het is een heel raar verhaal en het is ook een patroon wat we al eerder hebben zien gebeuren. Ja. In de jaren 80 werd dezelfde, werd dezelfde strategie gebruikt uh, toen uh, in de periode de strijd tussen het regime en de moslimbroederschap, toen werden er ook... Uh, uh, veel militairen gedood en de schuld werd dan gegeven aan de moslimbroeders. En we hebben natuurlijk gezien wat, uh, wat daar het resultaat van was. Dus dat is eigenlijk de grootste zorg op dit moment. Ja, daar die... Kunnen we een bloedbad voorkomen? Precies, die opstand is toen uh, zeer gewelddadig neergeslagen. Uh, de opstandelingen zouden dan ook wapens hebben gekregen via Libanon. Die zouden zijn binnengesmokkeld. Is dat, is dat aannemelijk, zo'n verhaal? Nou. Überhaupt is het hele verhaal dat er gewapende groepen aanwezig zouden zijn die dan plotseling zich in een paar dagen manifesteren zonder, enig, uh, zonder dat de, de autoriteiten de enige informatie hebben, is heel onwaarschijnlijk. Je hebt, uh, ik geloof, 18 uh, veiligheidsdiensten in Syrië. Elke beweging weten ze, dus el, elk, elk groepje mensen dat zich georganiseerd zijn, zijn ze van op de hoogte. Er is zeker uh, uh, wapensmokkel, maar over het algemeen gaat hij juist richting Libanon. Goed, mevrouw Weinings, hartelijk dank voor uw verhaal. Marjolein Weinings sprakewijs is programmaleider Midden-Oosten... voor IKV Pax Christi en houdt Syrië in de gaten. Dan naar de EHEC-bacterie. Landbouwoverleg in Luxemburg vandaag erover. Nou, het gaat waarschijnlijk maar over één ding over die bacterie. De Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie, LTO, zal er ook zijn. Voorzitter, Albert-Jan Maat, gaat straks naar Luxemburg. Meneer Maat, goedemorgen. Goedemorgen. Waar hoopt u mee terug te komen? Wij hopen dat wij de Europese Raad van landbouwministers zover krijgen... dat ze een stevig noodfonds instellen... om te zorgen dat de tuiners toch deze crisis door kunnen komen. Dat is ons doel. En daarnaast hopen wij dat in de toekomst dit soort crisissen... veel adequater worden aangepakt... Want uh, dat we nu een crisis hebben, heeft alles te maken met lummelig optreden van een uh, Duitse overheid, waarbij uh, deelstaten en Berlijn uh, totaal ander geluid afgeven, uh, geruchten de wereld inbrengen, zonder deugelijk onderzoek. Dat past niet in een open markt in Europa. Kunt u eens aangeven, meneer Maat, hoeveel last u heeft van het feit dat de ene keer de komkommer weer aangewezen wordt als uh, dader? Laten we het zo maar even formuleren. En dan gisteren opeens weer uh, het oké. Okay. Bij de komkommers was het zonneklaar dat in één keer de export totaal wegviel. Dan praat je al snel over 40, 50 miljoen schade per week in Nederland. Nu was het gerucht over de Tog. Nou, daar hebben we wat minder kwekers van, een stuk of acht. Maar ook daarvan geloof ik dat in één keer zijn afzet totaal kwijt waren... Uh, ook weer door een gerucht, wat later gewoon gezegd werd van ja, het was toch niet het oké. Okay. Nou, dat kan gewoon niet. Als je het deugdelijk doet, uh, doe je eerst onderzoek en zo gauw bekend is wat, of er aan wat aan de hand is, dan breng je het naar buiten. Je geeft aan waar de oorzaak zat en je probeert zo'n crisis in de kiem te smoren. Hmm. En dat is nu uh, niet gebeurd. Integendeel, je merkt gewoon dat het, uh, de zoektocht naar de oorzaak van de bacterie steeds van hopiger wordt. Maar dat mag niet leiden tot uh, allerlei indianenverhalen in de pers. Of uh, dat een overheid uh, gewoon elke keer een gerucht de wereld inslingert en uh, later toch terug moet komen. Ja, maar dan zegt u, meneer Maat, uh, tientallen miljoenen schade per week. Dat moet nogal een noodfonds worden dan. Waar, waarmee bent u tevreden? Nou, laat ik me beginnen dat wij niet de enigen zijn die schade lijden. Nee, daarom. België is dat voor. Dus je moet al, als je op Europese schaal kijkt en je wilt uh, ervoor zorgen dat de uh, tuiners behoorlijk ongeschonden doorkomen, dan kun je een gouden van een paar honderd miljoen in Europa. Ja. Zit dat erin? Is dat reëel om te denken dat men daartoe zal besluiten? Uh, nou, ik heb gemerkt, maar vandaag zal ik spreken met de voorzitter van de Raad en de Europese Commissaris dat men beseft dat de, de, de ramp groot is. Want uh, de groentemarkt in Europa... voor 20% van die markt is totaal ontwricht. Dat betekent dat de totale markt ontwricht is. En ja, uh, we zien nu bij Griekenland... dan praten we heel snel over miljarden... met banken en, en, en, en gaan zomaar door. Nou, groente is een wezenlijk product. Uh, iedere ieder mens heeft elke dag... Uh, als hij gezond wil leven, toch groenten nodig. Dus mm. het is wel vaak om dat te stellen. En ja. dat die telers aan de gang blijven. Maar goed. Dus het lijkt ons reëel dat op Europese schaal toch een fonds komt van een paar honderd miljoen euro. Maar wordt het niet eens tijd om bij Duitsland aan te kloppen? Want u zegt het zelf al. Er wordt daar enorm geklungeld. De ene keer is het de komkommer, dan weer de sla, dan weer de touge. Heeft u er dan over nagedacht om eventueel bij Duitsland aan te kloppen... of misschien een schadevergoeding te eisen? Ja, uiteraard denken wij erover na. Maar tegelijkertijd zijn de Duitsers ook onze klanten. Uh, de Duitse burgers uh, worstelen hier ook mee. Ja, dat maar de goed. Er zo nu het klopt u bij de Europese burgers aan. Terwijl de Duitsland hier toch uh, de scheve rijdt. Ja, dat, dat, dat is zo. Maar Europa is wel uiteindelijk degene die de toezicht op moet houden. En we hebben de Europa wel zo geregeld dat wanneer er iets fout gaat... en ondernemers zijn er niet van de oorzaak... dat eerst de Europese Commissie aan pad is om hm. te zorgen dat die markt weer in evenwicht komt. En zo nodig ook noodmaatregelen neemt. Dus dat we de eerste in Europa aankloppen. En ik uh, kan me altijd bij voorstellen dat Europa vervolgens wel zegt tegen Duitsland... we hebben nog wel even wat te bespreken. Nou, wij wachten af wat er vandaag uh, uitkomt daar in Luxemburg. Voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland. Dank u wel. De SS Rotterdam staat te koop. Was dat niet die veelbesproken boot in Rotterdam... die voor 240 miljoen euro werd verbouwd tot hotel? Mm -hmm. Na een jaar mag die alweer weg. Goed zo duidelijk waarom. Eerste files bij de AWB voor de verkeersinformatie. Gerritsen. Het is minder druk dan gebruikelijk op dit tijd. Stipper staat 40 kilometer file in totaal. Er zijn geen opvallende files bij. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A8 richting Amsterdam... voor Knopend Koenplein 6 kilometer. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem... staat voor Knopend Velperbroek 8 kilometer... Tussen Vendraai en Blerik rijden door een seinstoring geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wij gaan naar Joris van der Kerkhof. Joris, ben je al bij die rails aangekomen... waar leden van Greenpeace zich hebben vastgeklonken? Uh, nou ja, op dit moment uh, zo'n beetje door het gras... Uh, met uitzicht op de letters EPZ op de kerncentrale... Uh, naar uh, de rails toe. En daar in die rails, aan die rails, zitten twee mannetjes... Uh, en er zijn wat, uh, wat mensen van Greenpeace. Er reed net een politieauto weg. Wat merkwaardig. Oh, daar is nog één plek. Op hoeveel plekken hebben jullie jezelf vastgeklonken? Op dit moment op drie plekken op de rails. Oké, okay, dus hier, uh, 20 of 100 meter verderop. En 100 meter nog dichter bij de, de kerncentrale of is het dan de andere kant op? Uh, nog dichter bij de kerncentrale ook nog. Oké, okay, en die politiemannetjes die hier rijden maar op, af en aan en die doen verder niks? Vooralsnog niet mee. Uh, en waarom dan toch? Nou, er staat hier op het punt van vertrekken een uh, transport met hoogradioactief afval. Uh, en dat transport willen we met deze uh, blokkade uh, hier tegenhouden. Dat transport is uh, risicovol, maar het is vooral ook niet nodig. Je ziet hier om ons heen al die windmolens staan. Daar hebben we in Nederland al genoeg van om dit soort kerncentrales te vervangen. Oké, okay, nou, zoals naar nou de heren gaan die eraan uh, aan vastzitten. Uh, jullie waren hier gisteren en dachten van... we zoeken een mooi moment om ons hier aan vast te klinken? Ja, we hebben, we hebben ons vanochtend vroeg... Uh, zijn wij uh, bij deze rails in uitgekomen... om uh, hier zo snel mogelijk met zoveel mogelijk mensen... Uh, de boel vast te zitten. Ja, hoe heb je dat gedaan? Er zit een ijzer dingetje, een geel, uh, ge geel stuk ijzer met de letters Greenpeace erop. En er zit een, uh, een grijze buis uit. En dan zitten jullie dan alle twee, hebben jullie je handen daar onderling vast? Ja, we zitten hier uh, nu samen in een, uh, in een slot. Het slot staat over de rails heen. En uh, wij kunnen er niet meer uit. En het uh, slot kan niet meer van, uh, van de rails eigenlijk. Ja. En hoe lang blijf je dan zitten? Nou ja, wat we hopen is natuurlijk het, uh, het kerntransport uh, naar Frankrijk tegen te kunnen houden zo lang mogelijk. Dat is het, uh, dat is het idee. Ja, zat je er 15 jaar geleden ook? Uh, nee, toen nog niet. Kunt u uitleggen waarom u in deze... Nou, het is, het is niet eens ontzettend warm. In deze wind hier gaat zitten op deze plek waar niet zo heel veel treinen komen. Dus op zich is het niet zo enorm gevaarlijk. Maar er kan wel een trein komen. Waarom u dat doet? Waarom u zich in deze positie stelt? Omdat wij de transport tegen willen houden. Omdat dat gewoon, het gewoon gevaarlijk is. En uh, dat maakt eigenlijk het weer natuurlijk niet uit. Dus... En waar is dan het rugzakje met eten? Het rugzakje met eten? Ja, daar, daar wordt voor gezorgd. Dat is uh, geen probleem. Dus we kunnen het nog wel even volhouden. Okay. En is het zo simpel? Je zet dat ding eroverheen, klinkt het vast en blijft gewoon zitten? Ja, dit is wel zo gebouwd dat we snel kunnen handelen... en uh, het ondertussen toch uh, goed vast zit voorlopig. Ja, en hij kijkt erbij alsof het echt de hele tijd kan duren. Er zijn inmiddels twee agenten gekomen die eh, vast niks willen zeggen. Hè? U wil niks zeggen, hè? Waarom wil ik niks zeggen? Oh, dat weet ik niet. Wat komt u doen dan? Kom eens kijken. Er zitten mensen op spoor. Ja, dan komen ze een klein blik eh, werpen. Ziet het er goed uit? We zetten voorlopig wel vast, denk ik. Ja, ja, en dan gaat ze er niet uit losmaken. Uh, ik zou niet weten hoe. We gaan eens een praatje maken met die mensen. En die honden die erachterin zitten, zitten, gaan die dan helpen? Nee, we gaan geen honden inzetten op zittende mensen. En dat gaan we niet doen. En u gaat het met deze vriendelijke glimlach doen? Ja, waarom zouden we kwaad worden? Dat heeft geen enkel zin. Dank u wel. Graag gedaan. Tien voor half acht u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De SGP heeft voorlopig niets te vrezen als het om hun omstreden vrouwenstandpunt gaat. Ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt het kabinet... om eerst de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens af te wachten... De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat de Nederlandse staat actie moet ondernemen... omdat de SGP geen vrouwen toelaat als Kamerlid of gemeenteraadslid. Maar minister Donner wil niet overhaast te werk gaan. Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks vinden dit ongepast. Zij willen dat de minister wel actie onderneemt tegen de SGP. Politiek redacteur Margreet Boer vanuit Den Haag. De kwestie van het passieve vrouwenkiesrecht sleept al jaren. In Nederland hebben alle rechtsinstanties zich er al over uitgelaten. En nu ligt de zaak voor bij het Europese Hof... Voor de Partij van de Arbeid is dat geen reden om de SGP voorlopig met rust te laten, zoals minister Donner doet. Integendeel, zegt Pierre Heijnen van de Partij van de Arbeid. Het is anno 2011. Probeer nou ook eens even te bedenken wat het betekent voor een partij als de Partij van de Arbeid. Het is echt onbestaanbaar dat de gelijke rechten van mannen en vrouwen, als het gaat om dus deel te mogen uitmaken van een volksvertegenwoordiging, dat die niet in dit land door iedereen worden gehonoreerd. Dat is voor ons zo'n aantasting, dat is... Hetzelfde als dat in Saoedi-Arabië vrouwen niet mogen autorijden. Dat begrijpt ook niemand. Nou, zo begrijpt u ons ook niemand dat vrouwen niet verkozen kunnen worden... ongeacht de opvattingen van welke politieke partij dan ook. Volgens Gerard Schouw van D66 moet de minister duidelijk positie kiezen... ten opzichte van de SGP en het vrouwenstandpunt. Nou, ik vind dat de minister gewoon een standpunt in moet nemen. En moet zeggen van dit willen we niet in een land als Nederland. En dan? Ja, en dat betekent dat hij uh, daar verder een aantal maatregelen over zou moeten nemen. Welke dat precies zijn, ja, dat laat ik even aan hem over... maar de manier waarop hij het nu doet vind ik echt veel te makkelijk. Afwachten, handen over elkaar... en hopen dat deze zaak nog jaren uh, gaat aanslepen voor een Europees Hof. Ja, dat is echt te gemakzuchtig. Maar zo makkelijk is het allemaal niet, vindt minister Donner. De zaak is erg ingewikkeld. Er is sprake van een botsing van grondrechten... CDA, SP en VVD zijn het met de minister eens. Voorzichtigheid is geboden, zegt Ronald van Raak van de SP. Niemand mag discrimineren. Maar we hebben in Nederland ook de vrijheid om jezelf te verenigen. Het gaat hier om de interne democratie van een politieke partij. Als het nodig is, moet de overheid ingrijpen. Als echt blijkt dat er sprake is van discriminatie... als alle rechters een uitspraak hebben gedaan dan zullen we de maatregelen moeten nemen. Maar dat moeten we, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. En alleen doen als het echt nodig is. En het ligt nog onder de rechter. En dan begrijp ik dat de minister even wacht. Ook coalitiepartij VVD begrijpt de afwachtende houding van de minister. Joost Averne. We hebben in dit land een democratie met veel verschillende partijen... die allemaal verschillende opvattingen hebben. En dat maakt ook de kracht van ons democratisch systeem. Daar al staat bij één partij uh, in gaan ingrijpen... door te vertellen wat ze... Uh, wel en niet moeten doen, uh, dat raakt aan de kern van onze democratie. En dat betekent dat je daar zeer uh, omzichtig mee te werk moet gaan. De houding van de coalitiepartijen is volgens Gerard Schouw van D66 dubieus. Volgens hem willen zij de SGP maar al te graag te vriend houden. Het zal wat te maken hebben met uh, het feit dat de SGP een soort tweede gedoogpartner uh, is. Maar ik vind het geen uh, fraai staaltje in een... Uh, ja toch een, een land wat emancipatie van de vrouw voorop had staan. Op dit verwijt wil Taverne van de VVD niet reageren. Nou, ik neem daar kennis van. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer lijkt zich te kunnen vinden in de opstelling van minister Donner... om de SGP voorlopig toch met rust te laten en dus te wachten op de uitspraak van het Europese Hof in Straatsburg. Maar Heine van de Partij van de Arbeid legt zich hier niet bij neer. Hij zal via een motie proberen de minister toch... Tot actie aan te zetten. Want het is toch al ernstig dat een kabinet een uitspraak van een hoogste rechtsinstantie na zich neerlegt. Dat gaat ook het belang van deze zaak erboven. Dat past gewoon echt niet. Dat is de bel aan de wortel van de rechtsstaat, waarin we het zo georganiseerd hebben, dat de uitvoerende macht en de wetgevende macht en de rechtsprekende macht onafhankelijk van elkaar opereren. En niet de wetgevende of de uitvoerende macht zich boven de rechterlijke macht stelt. Dat doen we niet in dit land. Al dus Pierre Heijnen van de Partij van de Arbeid. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de SGP... en het passieve vrouwenkiesrecht. Zes minuten voor half acht is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het is een drijvend hotel, een restaurant... en ook een conferentiecentrum. En uh, wie het wil hebben... Die mag op bieden. We hebben het over het stoomschip de SS Rotterdam. Weet u nog? Ruim een jaar, na een grootschalige restauratie... staat het voormalig passagiersschip van de Holland-Amerika-lijn alweer te koop. Bij de restauratie ging een hoop mis. Eigenaar Woonbron dacht de klus voor uh, 25 miljoen euro te klaren. Maar dat werd wat meer. Het tienvoudige 240 miljoen euro. We hebben nu contact met Bert Wijbenga van Woonbron. Meneer Wijbenga, goedemorgen. Ja, goedemorgen, mevrouw. Zeg, wat moet dat nou kosten, zo'n uh, SS Rotterdam? Ja, ik zou een hele slechte start van de onderhandeling beginnen, als ik nu een prijs zou noemen. Alle gegevens zijn bekend. Wat heeft het uh, gekost? Voor wat staat het nu in de boeken? Hoe doet de exportatie het? Mm -hmm. Dus de markt moet zijn werk doen. Ja, in ieder geval meer dan 240 miljoen, lijkt mij. Ja, u zegt het. Uh, wij gaan nu gewoon heel duidelijk bekendmaken dat uh, het niet onze business is. En dat we het schip uh, willen uh, verkopen. En uh, nou, nogmaals, de markt uh, moet het dan bepalen. Ja. Uh, met die uh, uh, exploitatie gaat het niet zo slecht, hè, meneer gaat toch? Nee, het, het, het is uiteindelijk een, uh, ja, een heel bijzonder uh, schip. Een, een bijzondere plaats uh, in de stad Rotterdam. Er zit nu uh, goede leiding op het schip. Uh, het, is een, het is ook een eigen tv met een raad van commissarissen. En de belangrijkste reden die wij hebben om deze stap te zetten is dat we iedere dag merken dat het niet onze business is. Onze business is heel goed voor onze bewoners zorgen en voor het wonen in de wijken te zorgen. Nou, ja. dat, dat doen we goed en dat gaan we ook centraal en prioritair uh, maken. Ja, maar dat wist u toch ook al toen het dat schip aanschafte? en uh, begon te restaureren? Ja, nou, ik vind dat wel een terechte vraag. Uh, zeven jaar geleden is dat besluit genomen. En wat ik echt merk, dat is dat de tijd uh, zeer anders is. Er is een financieel-economische crisis geweest. Uh, en die is voor een deel nog aan de gang. Uh, Europa heeft ingegrepen in de domeinen van de woningcorporaties. Uh, de woningcorporaties hebben ook door de politiek een aantal aanwijzingen gekregen. En het mag uh, heel duidelijk zijn, woningcorporaties uh, hebben zich gewoon in hun eigen domein... Actief op te stellen. En dit is uh, dit, dit prachtige schip, is niet onze business. Hm. Dus je geeft die feiten toe, meneer Wijbing gaat dat tijden veranderd zijn en dat dus ook de taak van een woningcorporatie veranderd is. Of in ieder geval uw idee daarover. Ja, nou, dat is zeker. Dat, uh, dat is het idee van woonbouw, maar dat is echt sectorbreed. Er is een uh, intensieve discussie uh, geweest ook over op welke domeinen hebben corporaties zich de begeven. En ik merk, ja, 95% van woonbron is ook gewoon die taak. Dat ja. is wonen stel, en leven in de wijken. Stel nou dat u het niet voor meer dan 240 uh, miljoen verkocht krijgt, dan verkoopt u het met verlies. Zou dat een optie zijn? Wilt u het zo nodig kwijt? Ja, nou, we houden zeker ja. rekening met uh, dat een verlies aan de, aan de orde kan zijn. En uh, een, een woningcorporatie heeft uh, natuurlijk vaker verliesgevende zaken die wel maatschappelijk uh, nut hebben of maatschappelijk hmm. Hoog gewaardeerd worden. En het project. Maar is, dat maakt is dan mensen in de tijd gewaardeerd. Ja, maar dat maakt zo'n beslissing van destijds dan wel weer extra pijnlijk, natuurlijk. Als u dit schip dan ook nog met verlies moet gaan verkopen. Ja, ik vind dat, ik vind dat wel pijnlijk, want ik zou veel liever willen dat er geld aan overhouden. Uh, om uh, belangrijke dingen in, uh, in Rotterdam Dordrecht en Delft en Spijkenissen te doen. Maar nu zegt u maar, zelf, uh, ja, de, de, het, de, ja, meneer, nu zegt u zelf, die exportatie gaat niet slecht. Het is ook een opleidingsschip, hè, Dus er, er, tientallen, ja. uh, zelfs honderden uh, jonge mensen kunnen daar uh, iets leren. M misschien uh, wilt u het wel liever niet. Krijgen. bent u teruggevloten, Moet u het verkopen? Nou, het is uh, zeker zo dat uh, de politiek en de minister dat heel erg uh, duidelijk gewild hebben en dat ook uh, uitgesproken en aan ons aangegeven hebben. Uh, het is wel zo dat we zelf de regie hebben over de tijd en de manier waarop. Maar het moet Ik weg. Het... Nou kijk, het, is, het, het, het mag duidelijk zijn, het is niet in de taakstelling van een woningcorporatie om een dergelijk uh, schip te onderhouden en te exporteren. Het is ons duidelijk, meneer Wijbinga. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan hoor, B tot ziens. Wijbinga hoorde u van Woonbron. Weet je wat?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 NOS Journaal. Syrië vreest keihard ingrijpen leger... en staking legt openbaar vervoer in Amsterdam plat. Half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Doral Meegens. Syrië zal hard terugslaan na berichten van gewapende opstandelingen... die 120 politieagenten zouden hebben gedood. Dat zei de Syrische minister van binnenlandse Zaken in een televisietoespraak. Ja, Syriërs vrezen voor een bloedbad. Volgens een medewerker van IKV Pax Christi, die Syrië goed kent en in Jordanië verblijft, liegt de regering over de aanval van de opstandelingen. De Syrische staatstelevisie moeten we niet beschouwen als een betrouwbare bron van informatie. De afgelopen maanden heeft hij eigenlijk alleen maar propaganda verspreid en heel veel onwaarheden. Dus ook in dit geval uh, moeten we daar grote vraagtekens bij zetten. Medewerkster van IKV Pax Christi vanuit Jordanië. Journalisten komen Syrië niet in, dus de berichten kunnen niet worden gecontroleerd. Vandaag rijden de hele dag geen trams, bussen en metro's in Amsterdam... vanwege een staking van het openbaar vervoer. De actievoerders zijn boos vanwege de bezuinigingen... die het stadsvervoer moet doorvoeren. Affacabo FNV hoopt op begrip van de reizigers. Het is ook heel jammer, maar ik denk dat we niet anders kunnen op dit moment. We zijn publieksvriendelijk begonnen. We hebben gezegd van uh, iedere stap die we hierna moeten zetten, die zal wat, wat harder worden. En inmiddels is het zover gekomen dat wij 24 uur plat moeten. De vakbonden vrezen dat tram- en buslijnen en een groot aantal banen verdwijnen vanwege die bezuinigingen. Gisteren nog verlaagde VVD-minister Schultz van Hagen die bezuiniging nog wel van 165 naar 142 miljoen euro... Maar de vakbonden vinden dat nog altijd buiten proportie. Het was heel toevallig dat ze daar gisteren mee kwam. Uh, wij zijn het uh, traject begonnen uh, met het verhaal van... Uh, wij willen ons verzetten tegen die kortingen. Want die kortingen die leiden tot uh, 40% minder openbaar vervoer in de, in de steden. En dat uh, uh, aantal kan je heel simpel kenschetsen uh, door te zeggen van... dat betekent dus kaalslag in het openbaar vervoer. Vandaag ligt Amsterdam dus plat. Morgen wordt er gestaakt in het openbaar vervoer in Den Haag. En donderdag is Rotterdam aan de beurt. En actievoerders van Greenpeace hebben zich bij Borselen vastgeketend aan de rails om een transport met splijtstofstaven te blokkeren. Een actievoerder. We zitten hier nu samen in een, in een slot. Het slot staat over de rails heen en wij kunnen er niet meer uit en het slot kan niet meer van, van de rails zijn. Nou ja, wat we hopen is natuurlijk het, uh, het kerntransport uh, naar Frankrijk tegen te kunnen houden zo lang mogelijk. Dat is, het, uh, dat is het idee. Drie containers met kernafval staan klaar om via België naar de Franse nucleaire fabriek in La Hague te worden gebracht. En daar wordt een deel verwerkt tot nieuwe brandstof. Greenpeace zegt dat in de wagons een hoeveelheid afval zit die te vergelijk is met uh, wat er is vrijgekomen bij de kernrampen in Tsjernobyl en Fukushima. De Amerikaanse politicus Anthony Weiner heeft toegegeven dat hij een pikante foto van zichzelf op Twitter heeft gezet. De Democraten plaatsen een close-up foto van het kruis van een man in onderbroek op zijn pagina. Hij wilde de foto naar een 21-jarige studenten sturen, maar door een foutje kon iedereen de foto bekijken. Last Friday night I tweeted a photograph of myself that I intended to send as a direct message as part of a joke to a woman in Seattle. Once I I had posted it Twitter, I panicked. I took it down and said that I had been hacked. I then continued with that story to stick to that story, was a hugely regrettable mistake. Anthony Wiener. Ook de bijnaam voor een mannelijk geslachtsdeel. De getrouwde politicus hield lang vol dat zijn Twitter-account was gehackt. En geëmotioneerd zei hij dat hij spijt heeft van het sturen van die foto. Maar hij stapt niet op als lid van het Huis van Afgevaardigden. Dat was Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De dag begint met vrij veel bewolking... en hier en daar wat lichte regen of motregen. Vanuit het zuidwesten zien we af en toe de zon verschijnen... en vanmiddag is het aangenaam weer... met weinig wind en temperaturen tussen de 18 graden aan zee... en 1 of 22 graden in het binnenland. Later op de dag is er kans op een bui... en vanavond zien we de kans op buien verder toenemen. Vannacht trekt de neerslag dan van zuid naar noord over het land. Lokaal kan het even flink plensen en is er kans op onweer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 11. Morgen, woensdag... Dan komt het kwik nauwelijks boven de 20 graden uit. Aan zee wordt het niet warmer dan een graad of 16. In de ochtend vrij veel bewolking en lokaal regen, voornamelijk in het noorden en oosten van het land. Later op de dag droog en geleidelijk meer ruimte voor de zon. ADB Verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip op dinsdag. De meeste files staan in de Randstad. In totaal zat er 60 kilometer. De langste files staan op de A8 richting Amsterdam voor knoop het Koenplein 6 kilometer. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afrietbeken en knoop het Velperbroek 10 kilometer. En op de A28 Amersfoort-Utrecht staat voor Utrecht 2 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht.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 Blijdschap in de straten van de hoofdstad van Jemen, Sanaa... nadat de president afgelopen zaterdag naar saudi arabië vertrok. U weet het misschien, hij was een dag eerder bij een aanslag gewond geraakt. De vicepresident neemt inmiddels de honneurs waar. en Die zegt dat de president binnen een paar dagen weer terug is op zijn post. Ons correspondent Nicole Fever is afgereisd naar Jemen, naar de hoofdstad Sanaa. Nicole, hebben de antiregeringsdemonstranten misschien toch iets te vroeg gejuicht, denk je? Ja, het zou kunnen, want de geruchten doen nog steeds de ronde dat hij terugkomt. heel veel mensen denken dat dat niet zo is, omdat Saudi-Arabië, het land waar hij nu medische verzorging krijgt... Hem eigenlijk liever niet terug ziet gaan. Die hebben er in het verleden al verschillende keren op aangedrongen dat hij zou aftreden. Net als de Verenigde Staten, overigens, in andere golfstaten. Allemaal oude bondgenoten van Zalig, die zoiets hadden. Ja, hij kan gewoon de stabiliteit niet meer garanderen. Dus hij heeft zijn langste tijd gehad. Maar je weet het maar nooit met Zalig, heeft hij heeft het toch 33 jaar uitgehouden. En. Ja, hij lijkt toch een beetje uh, een overleveringskunstenaar. En er is wel bezorgdheid hoor. Ik uh, was gisteren op dat plein waar uh, al die demonstranten stonden. En ze hoopten eigenlijk zeiden van hij kan toch niet terugkomen. En ze hadden eigenlijk ook, zou hij misschien dood zijn? He, dan weten ze tenminste zeker dat hij niet terugkomt. En ze hopen niet alleen dat hij wegblijft, maar ook dat iedereen die iets met hem te maken heeft, zijn hele kliek, ook uh, het, het veld ruimt. Maar dat is een, een droom die voorlopig niet, uh, niet uit gaat komen. In hoor, hebben we er wel vaker over gesproken in het verleden. Jemen is een weerwar van stammen en allerlei gewapende groeperingen. Zijn ze wel beter af zonder de president? Ja, dat is natuurlijk heel lastig te zeggen. Als je nu kijkt wat er gebeurt, je hebt de vicepresident die heeft de leiding in handen. Dan heb je allerlei stammen. Islam heeft echt uh, gevochten tegen de regeringstroepen. Dan heb je een oppositie, een religieuze beweging. Islam is eigenlijk de grootste daarin. Maar ook nog hele kleine oppositieblokken. Mensen die allemaal wat anders willen. En die mensen op het plein die willen gewoon een eind aan de corruptie en een beter leven en zo. Maar er zijn zoveel belangen en zoveel mensen die nu een aandeel willen in de macht. En ik zie het niet 1, 2, 3 gebeuren dat we die nou met z'n allen een mooie eenheidsregering gaan vormen. En de veiligheidsgroepen, en dat is heel belangrijk... die zijn nog steeds in handen van de president... die officieel ook nog niet is afgetreden. Laten we dat niet vergeten, hij is gewoon nog de president. Al is hij nu even op, uh, op afstand. Dus het wordt lastig. Uh, Zalig heeft in ieder geval in die 30 jaar een soort van stabiliteit bewaard... En het is afwachten of dat een opvolger en wie die opvolger dan moet zijn ook gaat lukken. En wij spraken net um, over Syrië met een medewerker van uh, IKV Pax Christi. Die geeft aan dat het daar vrijwel onmogelijk is om informatie naar buiten te brengen. Hoe is dat in de hoofdstad van, uh, van Jemen? Kan jij je vrij bewegen bijvoorbeeld? Nou, wat hier altijd zo is, dus dat, is, dat hangt niet samen met de situatie op dit moment. Ik heb altijd een begeleider mee van het uh, ministerie van Informatie. Die komt je ophalen van het vliegveld... Uh, maar ja, dat zijn ook maar mensen die heel blij zijn dat ze een baantje hebben in een land met zoveel werkeloosheid. En dat zijn niet noodzakelijkerwijs aanhangers van de regering. Dus in het verleden ook. Eigenlijk voor uh, 10 dollar meer bleef de minder weg. En dan kon je toch de interviews maken of filmen wat je wilde. Ik ben benieuwd hoe dat vandaag gaat. Dus de situatie is natuurlijk gespannener. Dus of iemand echt uh, constant meegaat. Maar je merkt ook op, uh, gisteren liep ik door de stad heen, dat je, je kan je vrij redelijk uh, bewegen en mensen zijn gewoon enorm vriendelijk en ook uh, uh, tegenover bezoekers, mensen uit het westen willen ze gewoon van allebei de kanten, zowel de aanhangers van de president als de andere kant, graag vertellen wat hun beweegt uh, hun opvatting uh, te hebben. Oké, okay, nou meer van Nicole de Vever in de loop van vandaag. Dankjewel Nicole. De sport, Johan Kruijf is definitief terug in een officiële functie bij Ajax. Er is een nieuwe raad van commissarissen. Tom van Tijk, goedemorgen. Goedemorgen. Hè. Moet geloof ik allemaal nog wel officieel worden. Ja. Maar wordt dit nu de definitieve doorbraak voor verandering bij de club? Nou ja, het is wel helder dat dit een uh, totaal kruiviaanse raad van commissarissen is. Die er op zich in de breedte niet zo raar uitziet hoor. Met een, een hoogleraar als voorzitter, een uh, vrouwelijke jurist die alles van sport en recht weet. Een algemeen erkend mediadeskundige kruif zelf uh, voor het voetbalverstand. En de meest verrassende naam ja. is die van uh, Edgar Davids. Die heeft veel uh, mensen verrast, want iedereen kent Edgar Davids dan natuurlijk vooral als die toch wel wat harde, uh, bonkige, nukkige uh, middenvelder van Ajax. Die je er overigens goed bij komt hebben ...om een wedstrijdje te winnen. Maar Edgar Davids heeft toch nog wel een hoop dingen... ...later en daarnaast gedaan, ook op sociaal maatschappelijk gebied. Met name ook een aantal projecten voor het ministerie van Onderwijs... ...waar hij als een soort ambassadeur vaak mee de wijken in is getrokken. Dus in dat opzicht heeft hij zijn, zijn uh, interesse... ...in een algemeen maatschappelijke zin wel bewezen. Wat hij precies gaat doen in die raad van commissaris... ...want je zou zeggen, ja, Kruis zit er al voor het voetbal... ...maar uh, iemand zei, ja, hij is altijd een, een defensieve rol gehad... ...en hij bewaakte de processen een beetje. Nou goed, Edgar Davids zit als vijfde daarin... Uh, maar wel wat je zei, uh, dit was uh, de ledenraad die akkoord ging en dan statutair uh, 42 dagen wachten voordat het officieel bekrachtigd kan worden in de aandeelhoudersvergadering. Dan zit je zo'n beetje op uh, 15 juli uh, en je snapt wel dat de komende vijf tot zes weken nou uitgerekend de meest cruciale besluiten genomen moeten worden voor verlenging van contracten, jeugdtrainers en alles. Dus uh, de macht is nu aan kruif en de Zijne, maar ze moeten toch nog wel vijf, zes weken geduld hebben, eerst echt tot uh, uitvoering over kunnen gaan. Hmm. Wij moeten ook nog even over het wielrennen hebben, um, toch? Ja. Want in de eerste etappe van de Dauphiné-Liberé... dat is toch de voorbereidingswedstrijd op de Tour... deed Robert Geesink niet mee om de zegen. Nee. Moeten we ons daar zorgen over maken of houdt u zich in? Nou, dat is een interessant fenomeen met de nieuwe media. Want iedereen schrijft dan, Robert Geesing zelf twittert, dat we ons geen zorgen moeten oh, maken. Dus gelukkig. dan schijnt het dat we dat ook niet moeten doen. Maar eh, ik maak me toch wel een beetje zorgen. Want als je gaat eh, twitteren dat niemand zich zorgen moet maken, ja. dan ga je er al vanuit dat men zich een beetje zorgen maakt. Eh, Robert Geesing werd 48, zo'n op 1 minuut 31. Dat is op zich, eh, mag allemaal, eh, een maandje voor de tour. Maar Robert Geesing moet mij eh, dit jaar toch te vaak, als het uiteindelijk echt stijl omhoog gaat, iets passen iets toegeven. Hij zit er nooit helemaal van voren bij. Dus mij persoonlijk eh, vind ik dat ik me wel een beetje zorgen mag maken over Robert Geesink. En ook Adrie van Houweling, zijn ploegleider, twitterde onmiddellijk dat we ons geen enkele zorg dienen te maken. Maar eh, veel anderen gingen wat harder omhoog gisteren dan Robert Geesink. Tuurlijk is het nog een maand. De topvorm mag nog komen. Maar Robert Geesink is dit jaar eh, niet de Robert Geesink van het vorige seizoen. Dus ik maak mij toch een klein beetje zorgen over, eh, over de Tour. Waarin hij goed zal gaan meefietsen. Maar we hopen zodat dat echt helemaal bovenin zal zijn. En of dat zo zal zijn, de hmm. voortekenen zijn daar niet helemaal gunstig voor. hoeven we hoeven ons geen zorgen te maken, dus toch? Nee, nou. volg de Twitter. Oké, okay. Tom, <laughs> tot morgen, doe. Oké. Okay. Weer nog iets met een onderbroek. eens ook, jij. Uh, dat zijn maar acties en uh, stakingen in Nederland. En Amsterdam, openbaar vervoer staat daar stil. Gaan we zo naartoe schakelen. En dan gaan we naar Borselen waar leden van Greenpeace zich aan de rails hebben geketend om kerntransport tegen te houden. Maar eerst naar de ANWB. Een Edwin Gerritsen met de verkeersinformatie. En er staat in totaal 80 kilometer file. Dat is minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht. Twee files vallen op. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht... staat we knoop met Rijnsweert, drie kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Oegstgeest en Voorhout staat drie kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor acht. De communicatie over de EHEC-bacterie... is alles behalve vlekkeloos verlopen. Duitse politici zoeken te snel een zondebok. En daarom zitten veel verschillende groenten nu in het verdachte bankje. Zonder dat er nou echt bewijs voor is. Dat zegt hoogleraar Duurzaamheid, Louise Fresco. In het verleden werkte ze voor het voedselprogramma van de VN. We hebben nu contact met haar. Maar mevrouw Fresco, goeiemorgen. Goedemorgen. Waar heeft u zich nou het meest over verbaasd bij de gang van zaken rond de EHEC-bacterie? De communicatie van Duitse politici. Ja, het lijkt me toch onverantwoord dat men zo snel uh, de vinger wijst naar een zondebok. Uh, zonder dat er uh, goed bewijs is. En ik begrijp natuurlijk ook wel het dilemma waar politici in zitten. Want uh, uh, iets wat de, de volksgezondheid aantast is altijd een, een groot uh, probleem. Wat natuurlijk ook morele en ethische aspecten heeft. Dus men wil heel graag uh, onmiddellijk roepen dit is het. En uh, de consument zelf ook verantwoordelijkheid geven door iets niet te doen. Maar aan de andere kant... Uh, zie je dat de, de, de, de, het geloof in de autoriteit van iedereen en alles afkoelt, Van of het nou uh, de bevolking is of uh, uh, de wetenschap of de politiek. En de neiging om dus maar snel iets te roepen wordt steeds groter. Maar waarom wordt die neiging steeds groter? Wat Heeft u daar een verklaring voor? Want het, het veroorzaakt eigenlijk alleen maar meer onrust en paniek ook onder de bevolking. Ja, en ik denk dat uh, dat, dat komt omdat het vertrouwen... Uh, eigenlijk in instituties in het algemeen aan het afkalven is... En uh, men heel graag met een uh, snelle oplossing wil komen. Men, men durft niet over zeggen... overkomen? Ja, maar men durft niet te zeggen. En ik vind dat toch een kwestie van politieke moed. Uh, luister eens, dames en heren, bevolking. We weten het op dit moment niet. We hebben vertrouwen dat de wetenschap eruit komt. Neemt u tot dat moment alle... Uh, extra hygiëne maatregelen in, uh, in acht. Dus was u goed uw handen, let u op uw snijplankjes, uh, was goed de groenten... en uh, zodra wij iets weten, komen we met een duidelijke boodschap naar u toe. Maar dat is een boodschap die de politiek heel moeilijk kan verkopen. Of ja. durft te verkopen, zo gezegd. Maar mevrouw Vesco, het is natuurlijk uh, een gebruikelijke gang van zaken... dat als er geen feiten op tafel komen, dat er gespeculeerd gaat worden... Het duurt ook wel lang natuurlijk. Terwijl in deze tijd waar men denkt dat wetenschappers alles kunnen... vindt u het opmerkelijk dat het onderzoek naar de bron zo lang duurt? Nee, wat ik begrijp uit de eerdere uitbraken... is dat uh, het soms heel erg moeilijk zal zijn om überhaupt die bron te vinden. En het is ook... Het is moet gewoon zoveel er gebeuren. Je moet een hypothese hebben, je moet die testen, je moet opnieuw daarnaar kijken. Het moet door verschillende onafhankelijke laboratoria bevestigd worden. Dat gaat niet 1, 2, 3. Maar zit daarmee ons systeem van, van uh, voedselzekerheid wel goed in elkaar, als het zo lang moet duren? Nee, ik denk dat je altijd moet accepteren dat zulke dingen lang duren. Het zit goed in elkaar, want we signaleren die problemen toch over het algemeen vrij snel. En je moet ook niet vergeten dat in het verleden ongelooflijk veel problemen van uh, voedselvergiftigingen en, en uh, besmettingen, contaminaties in de voedselketen zijn geweest. Ja. Ik denk dat het feit dat we het überhaupt zien is op zich een goed teken. Alleen de moed moet er zijn om te zeggen, wij weten het op dit moment nog niet. U moet accepteren, bevolking, dat er tijd moet zijn om dit goed uit te zoeken. Moeten wij mevrouw Fresco ook niet accepteren dat dit kan gebeuren in onze ingewikkelde en complexe voedselketen? Ja, dat moeten we ook zeker accepteren en bovendien moeten we ook niet vergeten dat het van alle tijden is geweest. Er zijn de meest vreselijke verhalen uit vorige eeuwen van massale voedselvergiftigingen en dat die hoeft niet eens zo lang terug te gaan. Dit is altijd natuurlijk een kwestie die uh, uh, ja, ieder mens kwetsbaar maakt. Maar tegelijkertijd moeten uh, de meeste mensen ook zich realiseren, die dat niet weten, dat onze voedselketen vele malen veiliger is vandaag dan die ooit is geweest. Maar dit soort dingen zullen altijd kunnen gebeuren. Ze gebeuren heel erg weinig. Um, maar het, het betekent dat je er heel zorgvuldig mee moet omgaan. Ja. En mijn, mijn grote zorg is dat de politiek op dit moment... liever ook heel slecht gecoördineerd is hè, binnen Duitsland... maar ook tussen Duitsland en, en Europa. Uh, en men roept dus liever wat dan dat men uh, de moed heeft om te zeggen... er zijn situaties waarin we niet onmiddellijk een oplossing hebben. Duidelijk, dank voor uw analyse, hoogleren duurzaamheid, Louise Fresco. Dank je wel. Dan uh, opnieuw de staking in het openbaar vervoer in Amsterdam. De hele dag geen trams, geen bussen, geen metro's. En dus, Menno Reemmeijer, in het centrum van Amsterdam, veel auto's, fietsen en voetgangers? Nou, het, het viel me vooral omdat het heel erg rustig was toen ik ja. naar het Centraal Station toe reed. Geen trams, geen, geen gerinkel achter je. Oh, heerlijk was dat eigenlijk ook wel, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Uh, ja, diep in mijn hart, geen bussen. Ik zie aan de overkant, ik sta bij het Centraal Station en kijk ik naar de overkant van het water bij het Victoria Hotel. Zie ik bussen rijden, dat zijn de groenen van Connection, die rijden natuurlijk wel. Maar hier verder stil. En dan zijn het toch altijd mensen die het niet weten. Van uh, Tram? Strike today. Ja, maar uh, niks aan te doen. Ja, ik weet het niet. Ik kwam, maar ik weet het niet. Het is uh, niet vandaag. You want to take the, tra the tram? Yeah, exactly. Yeah. To Lichterfelde. But uh there's no tram. So... There's a strike. Oké, okay. I didn't know. I right from Germany now and uh, I want to go there with yeah. Have <laughs> I have to walk. niet. Uh, yeah, ja, I don't know. It's not, is it within a walking distance? Yes. Oké. Okay. Okay. Very good. Oké. Okay. Thank you. Hoi, vandaag Ik ga een beetje te kijken. Ja, klopt. Want? Ja, ze rijden niet. De trams. En daar kom je net achter. Ja, klopt. Waar moest je heen? Naar uh, Van Dam. Dat is een uh, oud-Zuid. En nu? Nu ga ik een taxi pakken. Niet goed voorbereid? Uh, nee, niet gehoord. Niet. Nee, nee, niet hoor. Daar druk ja, het aan het werk. Vind je het vervelend? Nou, ik kan het wel begrijpen hoor. Het is een bende, dus... Uh... Ja, het gebeurt af en toe. En Hoort speel... erbij? Ja, daarom. Menorema ja, was dat vanuit Amsterdam. Zo is dat. Um, Doei, Joris. Denk ik. Dan maar. Dat Want er is nog ook. meer actie. Zonder of ja, in Zeeland. Er was actie ja. hier <laughs> een beetje, Marcel. Uh, er waren allerlei uh, mensen van Greenpeace vastgeklonken aan uh, de rails uh, van de kerncentrale Borstelen. die uiteindelijk uit moeten komen in La Haag in Frankrijk. En, uh, een transport uh, zou er komen met, uh, met splijtstaven. waar Greenpeace uh, tegen is. Eh, op drie plekken zaten ze vast, op twee plekken zitten ze nog vast. Ik loop van de ene plek waar ze vast zaten, daar kwamen lachende politieagenten en ME'ers. Die hebben ze uiteindelijk het ijzer wat ze, waar ze aan vast zaten hebben ze opgetild. En de eerste twee actievoerders zijn in ieder geval al afgevoerd wachten ja, wij. Het NOS af. Radio in Journal Mediaoverzicht. Wat er uh, verder nog gebeurt bij Joris van der Kerkhoff en of Juba überhaupt trouwens aan het goede spoor vastgeklonken zit. De Duitse artsen en de overheid slaan te laat alarm bij een infectieziekte. Zij heeft de Spiegel. De eerste EHEC-besmetting zou al rond 1 mei voor ziekteverschijnselen hebben gezorgd. Het Robert Koch-instituut hoorde er pas op 19 mei van. Daarom is het voor het instituut moeilijk om de bron nog te vinden. De voorpagina van de Duitse site staan: de groentespruiten... spruiten. Afgebeeld. Spiegel wijst erop dat die mogelijk nog steeds de bron kunnen zijn. De sprossen bedoelen we natuurlijk. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de besmette lading al op is. De volkskant opent met een EHEC-spotprint. Groentemonsters zitten aan een tafel om zich te goed te doen aan een portie mensen. Daarboven de kop. Eerst was het een komkommer, toen het oké, okay, morgen vast de aardbei. Hetzelfde principe, anders uitgevoerd is de bovenste helft van de voorpagina van Trouw. Daar zien we een tijdlijn met foto's van mogelijke besmettingsbronnen. Tauké-kwekers komen in het AD op pagina 3 aan bod. En de Telegraaf heeft op de voorpagina aandacht voor de oproep van de Tweede Kamer om tuinders te helpen. En in België heeft niet alleen Gent gezorgd... voor het Nederlands nucleair afval bezorgd... zorgen over dat afval van Borstelen naar Frankrijk gaat rijden. Jos van der Kerkhoff is daarbij, hoorde dat. De standaard heeft ook aandacht voor de Belgische stad Mortsel. Die stad zou willen dat er alternatieve treinroutes worden gezocht... waarbij stadskernen worden vermeden. Die bezwaren van Mortsel komen zo laat... omdat de stad pas net van het transport op de hoogte is gesteld. Dan de bezuiniging op de kinderopvang. Die zijn ook nog prominent in de krant. Het AD opiniëert dat ouders blijven... Werken, ...omdat werk ook voldoening oplevert. Telegraaf laat ouders met lage inkomens aan het woord... ...die overwegen om te stoppen met werken. Dezelfde krant biedt een tabel met een overzicht... ...van wat de bezuinigingen voor verschillende inkomensgroepen gaan betekenen. Amerikaanse president Barack Obama gaat de Musical Sister Act... Van Joop van der Ende bezoeken. Op 23 juni in New York, meldt het AD. Van der Ende jubelt in de krant. Ik ben er trots op dat de Amerikaanse president uit 30 musicals... die nu op Broadway spelen, Sister Act heeft gekozen. Ik zie het als een bekroning voor ons hele team. Kaartjes voor de voorstelling op die dag zijn meteen duurder geworden... dan gebruikelijk 10.000 10 dollar per stuk. Ja. Dus nu. Voor die dag. Het concertgebouw, het Nederlands Danstheater en het Mauritshuis werken samen aan het werven van sponsors uit de Verenigde Koninkrijk. Ze zouden sinds december zo'n 70.000 euro hebben opgehaald met de Volkskrant. Particulieren doneren aan de instellingen in ruil voor uitnodigingen voor exclusieve bijeenkomsten. Internationaal Agentschap voor Energie meldt dat gas best is de energiebron van de toekomst kan blijken is te danken aan het wankelend vertrouwen in kernenergie, groeiend gasgebruik op de wegen en grote beschikbaarheid van gas. Er kleven ook bezwaren aan gas. Er wordt nog steeds CO2 uitgestoten bij het verbranden ervan. En er zijn ook kritische geluiden te horen over het gebruik van schaliegas, wat vrijkomt wanneer lagen in de bodem worden opengescheurd. Mannen met veel kinderen, tenslotte, die leven langer. Schrijft het AD, naar aanleiding van een onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum. Het is echter de vraag of het hier gaat om een oorzaak of een gevolg. Gezond ogende, verdienende mannen zijn immers ook aantrekkelijk voor vrouwen... en krijgen om die reden dan ook meer kinderen. Kijk eens Zo lusten wij er nog eentje. Nou, Zo dadelijk gaan wij het hebben over het overleg wat vandaag plaatsvindt in um, Luxemburg. Daar praten de landbouwministers met elkaar... We schakelen eventjes met wat europarlementariërs En we hebben het over een kommer van Wiener, dat congreslid in Amerika. De Radio 1 Tour Top 100. Wat zijn de 100 beste Franse hits?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 Het Baaderie Comfort, ontspannen onder de douche met krachtige massagestralen... en kalkafstotende coating op de douchewand. Het Baaderie Comfort, de slimste vorm van genieten. Ontdek het zelf en bezoek de baderie Showroom. Baaderie. Goedemorgen, financial professional. Mijn naam is Lodewijk van Hemmelen Henegouwen, trendteller en businesswatcher. Luister, er gaat veel veranderen. De ICT-driven economy. Geen people business, maar online business.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 Het batteriecomfort. De inloopdouches van Sealskin. Kijk op batterie.nl. Dit is Radio 1.